Mensen raakten gewond. Bij een tweede aanslag viel nog een dode. Een een wijk in het noorden van Bagdad twee bommen af en daarbij kwamen zeker vier mensen om. Sinds het vertrek van het Amerikaanse leger vorige maand is het geweld in Irak weer opgeleid. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd dus flink wat regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er hadden file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de Rotterpolderplein en knopen Raasdorp 3 kilometer. Door een ongeluk tussen vijf personenauto's en file op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit-Leerdam en Gorkum 9 kilometer. De weg is namelijk uh, dicht bij Gorkum. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Als u wilt omrijden voor de richting Rotterdam of Den Haag, dan kan dat via Utrecht via de A2 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie.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 over anonieme alcoholisten en tenslotte met Maaike Koper over de openlucht kerstzang. Ja, nou, we zijn eerst... stichting Bijzondere Hulp. Zu zuid kennemerland Zuid-Kennemeland. Zuid oh, zuid nee, moet dat erbij? Wij zijn speciaal voor zuid kennemerland mensen buiten de regio, die kunnen we helaas niet helpen. En dat, is onze, dat staat in onze statuut. Okay. We zijn, uh, zijn een stichting die zich uh, bezighoudt met uh, mensen die op een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 ja, waar de koelkast van kapot ging.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 Uh, ja, wij zijn vrij bekend. Ja, daar gaat het Bij die organisaties die zich bezighouden met uh, stille armoede. En, uh, dat is niet sinds kort. Hè? Jullie hebben al een hele geschiedenis wat dat betreft. Uh, wij hebben een hele geschiedenis. Wij komen voort uit de dertige jaren. In de dertige jaren, de crisistijd, uh, heeft het uh, uh, Halemse Dagblad en de Halemse Courant... Die hebben uh, de kop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 Cantatori Allegri ja, ja. die inderdaad jaarlijks zingt ja. uh, tijdens, ke ja. tijdens de, de, de kerstperiode en daarin ook een inzamelingsactie voor ons houdt. Dat is een van onze gevers. Zo hebben we nog meer stichtingen die geven en we hebben particulieren die geven. Wij zitten er aan te denken omdat op wat groter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 Is er iets uh, wat je nog kwijt wil? Want gezien de tijd moeten ze dus een beetje gaan afronden. Nou, uh, zoals ik al zei, mensen kunnen zich, uh, uh, mensen kunnen zich aanmelden. Uh, WWW. Door uh, www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 130 9047 130 9047 Ten name van Stichting Comité Bijzondere Hulp zuid kennemerland Oké. Okay. Dan Robert, heel erg bedankt voor je komst, voor je explicatie. Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. Oké, okay, graag gedaan. Wij gaan met een, uh, een andere interpretatie van White Christmas door, Louis Armstrong. MUZIEK dreaming white I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know. Well, the tree tops glisten, and children listen to hear slave bells in the snow. Dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry Ik Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех.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 Geplaatst worden. Gezien de tijd zou ik graag een kort standpunt van u horen. Oké. Het eerste standpunt als Liberale Partij d 60 zeg ik dat je uh, als mensen om hun moverende redenen uh, bepaalde dingen willen doen.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 Te willen kwetsen, dan denk ik dat dat te ver gaat. Even los van het feit dat in de, om, de omwonenden van Benfeld daar ook niet op zitten te wachten. En ik denk, ik vrees, dat, het, dat dit, soort, dit soort zaken misschien wel aantrekkingskracht heeft van mensen die wij eigenlijk helemaal niet in, in Zandvoort willen hebben. En dan tenslotte, het is verbijsterend.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 Dat zijn uh, drie standpunten. Uh, eigenlijk willen we naar uh, het heden en het verleden, maar ik wil hem toch nog even doortrekken. Want de verantwoordelijke wethouder wethoudster, en de burgemeester. Die, de burgemeester, ja, de, de burgemeester is, verantwoordelijk. is verantwoordelijk voor de vergunningverlening. Die vergunning is verleend. Ja. Ja. Gaan de raadsleider daar nu wat aan doen? Ja. De brief naar het college van D66, die is al verstuurd. Oh, Oké, okay, nou dan... vandaag gebeurd. hebben nog niet ontvangen. Oké, okay, maar er, er, wordt... Ja, vraag, er wordt... wanneer zijn we ontvangen. Er wordt dus... Uh, ja, dat heb je met post. hè? Ja, dus... ja, ja, ja. En, en, en ik denk dat het heel goed zou zijn om hier in het raadsverband nog over te spreken. Is de uh, raad bij machten om een bouwvergunning uh, te wijzigen?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 Kwaliteit en wat wil je in je omgeving ja, komt er wel wat meer bij. Het is nog maar de vraag ook of het voldoet aan de formele eisen, want ja. een vergunning wordt getoetst. Ja. Bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit. Ja. Maar ook aan de redelijke eisen van welstand. En dat vind ik met de bouw van dit hek en het ontwerp van dit hek wel uh, wat vergezocht. We okay. dus uh, zullen we de tijd even houden op wordt vervolgd in januari. Uh, nou, dan krijg je dus, uh, eigenlijk moet je weer naar de mannetjes. Wordt dit zo op drie? <laughs> nee, nee, ik hoop het, niet, ik nee, hoop het ook niet. Maar goed, daarvoor uh, waren we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 Dat dat duurt het duurt wel kort. Ja, dat de wel. De, de termijn is, is kort. Dus. Ja. We, kunnen, we, kunnen, we kunnen straks nog even discussiëren, want gezien de tijd hamer de ik toch daar steeds op. Ja, ja. De besluitvorming stikken of slikken. Ja. <laughs> dat is kort. Meneer, meneer Zandberg, wat was er leuk en wat was er niet leuk? Eerst wat was er niet leuk? We hebben uh, op een gegeven moment de behandeling van de begroting gehad. En dat was niet leuk. Niet zozeer de behandeling. Kom ik over? Ja, ja. Kijk, kijk naar reu. Niet alleen de behandeling, maar het feit dat je allerlei organisaties. Um, uh, flink moet korten. De bibliotheek is flink gekort. Ja. 10% uh, uh, en dat is een aanzienlijk bedrag. De bibliotheek gaat dus ook uh, minder uren open. Een dag dicht, las ik het Ja, precies. Dus uh, ja. dat is de consequenties. Niet alleen de bibliotheek, maar ook andere organisaties uh, zijn, zijn flink. Er uh, is een korting gesneden. En dat zal uh, voor de Zandvoetse gemeenschap zal dat, uh, zijn nadelen hebben. Dus dat... dat is het negatief. Oké. Okay. ...behoorlijk negatief. Klopt. En... Um, ...ja... Uh, ...LDC, het is al gesproken... ...ik heb me altijd afgevraagd... hoe ding wat op, niet leuk was. Naam ...in je harses haalt, als raad overigens... Uh, ...om daarmee akkoord te gaan... ...en met die hele procedure... ...en de hele gang van staart. Mm -hmm. Het is net...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 ontwikkeling van, uh, ja, van, uh, van de opbouw van de bevolking van uh, de Zandvoort. Er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld de, de, uh, de Oranje-Nassau-school, uh, nieuwbouw of herbouw en brede school of niet. Dus we zijn uh, ja, bestemmingsplan Centrum komt eraan, dus we hebben zoveel leuke onderwerpen eigenlijk nog op de agenda voor 2012. Dat is goed, goed om te horen dat je ze allemaal leuk vindt. Ja. Meneer ja. je Die vind je het leuk? Nee, dat moet je niet doen. Nee, nee, nee. Daarom vind ik jullie ook nog steeds vrijwilligers ook.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 verkiezingsprogramma, uh, dat, dat het uh, karakter van het dorp behouden moet uh, zijn, dat de hoogbouw uh, niet zou uh, mogen plaatsvinden. Nou, dit is een mooie kans om dat waar te maken, zodat uh, cultuurhistorisch, uh, het cultuurhistorisch besef uh, van de zandvoerter uh, tot uitdrukking komt in de besluitvorming van de gemeenteraad daarover. Wat ons betreft kan je op D66 rekenen. Dat is prima, dat is weer een, een, ook een positieve aanspreek. Hij heb piept af en toe omdat het draadloos is. Ja, ja. Oh, um, ja, ja, ja, ja. Gezien de tijd, dames en heren, hartelijk dank voor uw komst. Nog één nabrander? De uitnodiging. Ook. Ik kom helemaal ten eeuw. Te <laughs> je moet je kerstverlichting aansteken. Ja, ja, ja, dat is een speciaal deel. Ja. We moeten helaas uh, stoppen, omdat wij nog twee onderwerpen moeten behandelen. Ja. In ieder geval, hartelijk dank voor uw komst. We ja, dan alle luisteraars, een heel kerst hebben. En alle goeds ook voor het nieuwe jaar 2012. En ja, daar als d 60 mag ik me daar als D66 bij aansluiten. Ja. Dank u wel. Dank u wel voor jullie winst. Dank u voor de uitnodiging. Wij gaan door met Los Angeles The Voices. Yes. Stand up and sing. Los Angeles, the voices, stand up and sing. Ja, dat is weer een uh, leuk kerstmuziekje. Nogmaals, uh, het was erg kort de vorige item, maar ja, Eigenlijk... wij hebben 20 minuten voor ieder uh, dingetje. Ja, en, uh, en als daar in, uh, drie politieke mensen, dan is dat. Kort. Vandaar, dat we... ja, vandaar dat wij het een beetje afgebroken hebben met de muziek. Tegenover ons Juliet en Evert, welkom. Dankjewel. Evert zou het eenmaal toelichten over de AA. Over de AA. Ik ben Evert en ik ben alcoholist. Dan beginnen we de avond ook eigenlijk. We zijn dus ervaringsdeskundigen. De AA is een zelfgeluk. die. Uh...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 nou, om te beginnen door het feit dat je niet van de drank afkomt okay. En dat je het te wel denk dan hoe uh, voor je. Ja, ik, ik vraag dit omdat uh, er zijn allerlei stelregels en lees je in de krant. Als je meer 3B's ja, dan is een blauwe AVNA. Nou. Ik zeg uh, altijd. Het is, het is, uh, als je zenuwachtig wordt als je geen drank meer in huis hebt, dan ben je aardig op uh, Zo, uh, dat zegt het Ja, nou dat is dus, dus regel 1. Je erkent dat je. Uh, ja. En dan, uh, dan ga je daarna. Uh, Even snel door de stappen heen. Jullie uh, weten dat beter dan ik trouwens, hoor, hoe dat precies in elkaar zit met die stappen. Hoe ze op het volgorde zitten. Waar je je erkent het, je kijkt wie je schade gedaan hebt, je probeert het goed te maken met de mensen die je schade gedaan hebben. Dat zijn soms de onverwachte hoek. Alcoholisme is een gezinsziekte. Iedereen schade eigenlijk om je heen, zonder dat je daar erg in hebt. Mm -hmm. En het laatste, de laatste stap, en uh, daar zijn we nu mee bezig, en dat doen Dat is. vaker. Uh, Okay. Zegt het voort? Ja, het is een antwoord ook. Hoort, hoort, zeg het ja, hoort voort. zegt het voort. Juliet, jij houdt er ja, meer verstand van, zegt Evert. Uh, nou, nou, hoe, hoe komt dat? Bedankt voor de eer. Ja, <laughs> ik, <laughs> um, ja, ik heb gewerkt aan de 12 stappen met een sponsor. Een sponsor, dat is iemand uh, uit het programma die die 12 stappen ook al heeft gedaan. En die blijft gelijkwaardig aan jou, maar die kan je wat suggesties geven omdat hij al is. Uh, uh, in dit geval is een sponsor iemand die uh, ook in de AA zit ja. en ook het drankprobleem begrijp ja. ik nee. oké okay. ja. ja in andere contexten is er sponsor iemand die geld geeft ja dat ja. is dus in dit een geval harde... niet ja. nou okay. ja ja het is vooral ah, ja, oké okay. uh, dit is een bijrijder ja, ja. ja. dus ik heb de twaalf stappen gedaan en uh, ik dacht nou twaalf stappen twaalf weken En uh, bij mij werden dat vijf jaar dus uh, nee, ja. Ja. met welke stap heb jij dat moeilijkste gehad hè ja, nee. uh,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 uh, nu uh, jij zegt ik ben uh, drie jaar uh, droog. Ja. Oh, Ga jij nu ook sponsoren? Of sponsor jij al? Uh, ik sponsor nu nog niet, nee. Mm. Maar daar sta ik wel voor open. Maar daar sta ik, voor open. Okay. Ik, ik Ik geef wel veel voorlichting En dat, mm -hmm. en dat doen we in de klinieken zelf. Van, uh, hier in de omsteking is dat de breide kliniek. In Alkmaar Hoofdorp.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 en jij, jij, jij gaat nog door. Met, ja, hoe, nee, hoe lang? Jij hebt stap 12 nu al uh, gedaan. Ja, dan kun, maar, weer, oh, sorry, uh, opnieuw, dan kun je gewoon weer opnieuw beginnen. Oh, ja? Het is een doorloop. Dus, uh, oh, nee, ik dacht namelijk dat je dan nee, nee, bij 12. Nee, nee, het is geen cursus. <laughs> nee, nee, nee, nee <laughs> dat begrijp ik. Het is een doorloop programma. ik ken Nee, omdat jij nou zegt, ik, ik ben drie jaar ben, ben ik er vanaf. Ik ben droog. Nee, nee ik ben zo, nou, maar ik blijf maar je,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 Je hebt misschien wel een crisislijn, maar uh, ja, in principe een lotgenoot weet ook hoe erg het is. Dus, uh, ja, precies. En dat geeft al een veilig idee ook. We willen uh, de anonimiteit van de anonieme alcoholicus toch even boven water hebben. Ja. Uh, waar kunnen mensen die dat, dat 12-stappenplan eens willen inzien of meedenken uh, uh, daarover? Van ik ben alcoholist, laat mij nou ook eens uh, uh, meewerken. Uh, uh, waar kunnen die terecht? Ja, de website uh, waar je de twaalf stappen op kunt vinden is uh, www.aa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 Ja. Ja, het heeft Ik ben dol op het verkopen van alcohol als het gaat om gezellig. En dat ook oh, ja. met mate moet. Met beetje mate en gezellig. En als dat niet lukt, dan is het wel fantastisch dat je inmiddels zit om in dit programma uit te maken. Ja. Cheppo. Oké, okay, dankjewel, Mike.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 afhankelijk van de winter want uh, we hebben dus een stormpje gehad en dan moet je dan moet je dat verwaren maar het is onder leiding van minister Kassas, de dirigenten het gemeente van nou, dat zijn de vrijwillige zangers die heel vrij blijven uh, uh, ja, en zingen en die zijn op gezelligheid en die ja. muzikale kwaliteit ja. Ja. en Henk zijn uh, doet de piano als en, van en oud. Louis Schumann en dat vind ik altijd een heel bijzonder feeriek moment ja. als hij met het speelde de, viofspeelde de, viofspeelde de nacht, heilige nacht ja. Ja. Ja, dat is ja. niet zo lang ja. nog ja, dat is ja, uh, die uh, speelt al heel lang ja, die speelt al langer en uh, Louis Schumann die speelt dan een intro en ook een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 Misschien dat je dat even kan verduidelijken. Ja, goed, um, nou we hebben de klassieke kerstlieden, het komt allemaal samen. hoe leidt dit vind ik. Uh, en dan gaan we over op iets voor die volers uh, van de Odenneboom uh, en dan vervolgens. Ja, yes. Stille Nacht komen we naar de Engelstalige middelen. En, uh, uh, um, we hebben een aantal jaren geprobeerd om over Merry Christmas van John Lennon.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 Ja, je, je moet natuurlijk helemaal niets. Je mag ja, ook ja. gewoon lekker uit je hoofd meezingen, maar wij, bij onze kerstgedachte hoort het feit dat wij optreden voor een goed doel. En het goede doel, dat is de Stichting Bijzondere Hulp, comité, Stichting stichting nee, Nou, hulp, zie je het wel. Hulp Zuid kennen maar dat. Ja oh, hoor, het is eruit. Goed hè. Dat is. En, en uh, dat is praktische hulp aan de armen in onze regio. En de hulp nou... Uh, en de, dus wat doen wij? Alles wat binnenkomt die avond, dat gaat gewoon rechtstreeks naar die school toe. Um, om mensen te belonen voor het feit dat ze zo ik snap ook dat je ook het je over zingen. Maar om die kerstgedachten te voeden, geven wij van café kopen. Iedereen die uh, zo'n boekje koopt, lekker gelijk. Prima. Ook voor het kerstgevoel. Maar het zou fantastisch zijn. En dat hoeft geen uh, 10 euro een boekje. Maar nee. als iedereen nou zo'n boekje koopt, een paar euro in die pot doet, dan hebben we allemaal. Uh, dan komt het helemaal goed. Oké, okay, maak het nog even. Waar, wanneer, hoe laat? Vanavond. Uh, kerst voor café voor Oké, okay. om tezamen Om het alle tezamen Ja, dat is het Oké, okay. jullie ja. wel Hartelijk dank, Maaier Het was Goedemorgen Zandvoort uh, 24 december, uh, de, maar de kerstavond En uh, wij nemen afscheid van u voor Het hele jaar, want dit is de laatste uitzending van Dit de was de laatste uitzending. Ja, dat was de ja. laatste um, De techniek Roy Haldeman De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen De heerlijke koffie en het water he. Het gastheerschap okay. Tom Hendricks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 Wat ik voel Nu zit je bij de kerstboom met een ander Mijn kinderen die zingen stiele nacht Ja stil zal het voor mij hier zeker wezen Met niets wat mijn verdriet verzacht Mijn medemensen kregen een pakketje Kom zijn in je eigen huis Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven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 Mark Visser met het NOS Journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft twee gasputten bij Tolbert buiten gebruik gesteld. Ze liggen in de Tolbert en Pettenpolder die ontruimd moet worden omdat er water over de dijk dreigt te stromen. De NAM sluit de putten af met waterdichte afsluiters. Tientallen bewoners hebben de polder verlaten. Ook in de regio Rijnmond veroorzaakte het waterprobleem. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit. Het water in de rivieren daar heeft zo'n hoge stand bereikt dat het over de kaders dreigt te stromen. Ook op andere plaatsen in de Rijnmond dreigen soortgelijke problemen. Het extreme weer veroorzaakt ook problemen bij de NS. Door de slag, omgewaaide bomen en een beschadigde bovenleiding zijn een aantal treinen uitgevallen. Op Schiphol zijn in verband met de harde wind zeker 15 vluchten uitgevallen. En nog veel meer vluchten lopen vertraging op. Ook veerdiensten naar de Waddeneilanden passen hun dienstregeling aan. Door Friesland wordt helemaal niet gevaren.